Weet je wel wie schuld het is dat we vaak zo weinig maar over hebben voor elkaar? Weet je wel wie schuld dat is? Moet je aan je zuster vragen met de ordinaire vrijer als ze zich heeft opgetut? Zegt ze mijne, zegt ze mijne, zegt ze mijn schuld niet te trut. Weet je wel wie schuld het is, dat er voor gewone mensen nauwelijks werk is dat ze wensen? Weet je wel wie schuld dat is, moet je aan je broertje vragen met zijn bolle televisie ogen en zijn luie gat? Zegt die mijne, zegt die mijne, zegt die mijn schuld niet te rat? Weet je wel wie schuld het is, dat ze nog een heel stuk jonger, dan jij sterven van de honger. Weet je wel wie schuld dat is, moet je aan je moeder vragen, als ze tijd heeft na de story, met haar vrede pens. Zegt ze mijne, zegt ze mijne, zegt ze mijn schuld, niet het mens. Weet je wel wiens schuld het is dat onze economie stuk gaat aan een zwart circuit? Weet je wel wiens schuld dat is? Moet je aan je vader vragen met zijn overdreven auto en zijn kleren, modepak? Zegt die mijne, zegt die mijne, zegt die mijn schuld niet te zak. Weet je wel wie schuld het is, dat als het misgaat ze altijd wijzen naar een minderheid? Weet je wel wie schuld dat is? Moet je je familie vragen? Zitten ze meteen te klagen? Kunnen zij er wat aan doen? Met hun kijk maar naar je eigen door en door door, door trapfatsoen. Met hun kijk maar naar je eigen door en door en door en door en door en door door trapfatsoen.